Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een luchtaanval wordt avondgebed. Het is nog onduidelijk wie de luchtaanval heeft uitgevoerd. Oud-minister Camille Eurlings betaalt een onbekend bedrag... en wordt daarom niet meer vervolgd... voor mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin. Het is een vrijwillige transactie en geen strafbeschikking. Daardoor krijgt de José lid Eurlings geen strafblad en het betekent ook niet dat hij schuld heeft bekend. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn ex-partner... in juli 2015 heeft geslagen. In een parkeergarage in het Friese Oosterwolde is een vrouw met haar auto op zijn kop in een liftschacht beland. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw reed dwars door een gesloten roldeur de lift in, maar omdat die beneden stond duikelde ze met haar auto in de schacht naar beneden. Daarbij kwam haar auto ondersteboven op het dak van de lift terecht. De brandweer wist haar uiteindelijk uit de auto te bevrijden. De politie heeft de man aangehouden die tijdens de rellen bij het Turkse consulaat zaterdag een agent tegen het hoofd schopte. Het is een 36-jarige Schiedammer. Door de schop brak de helm van de agent en hij liep lichte verwondingen op. De Schiedammer heeft zich op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. Verschillende websites hadden hem herkenbaar in beeld gebracht. In een illegale diamantmijn in Sierra Leone is een van de grootste ruwe diamanten ter wereld gevonden. Het gesteente weegt 706 karaat, oftewel ruim 140 gram. De vinder heeft de diamant niet zelf gehouden, maar aan de president van Sierra Leone gegeven. Die is blij met de diamant, die mogelijk tientallen miljoenen euro oplevert. Hij heeft beloofd dat de diamant eerlijk zal worden geveild. Het weer. De bewolking neemt toe en het gaat regenen. De regen verdwijnt in de loop van morgenochtend... en dan wordt het middags droog met soms zon bij 9 of 10 graden. In de avond gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio, Peaceful Radio Show. Wel netjes praten, Benno. Aflevering 1220 hier op de late avond bij CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuweids muziekprogramma. We gaan beginnen met uh, twee nieuwe werkjes. En de eerste komt van A.O. Asha. Ja, niet te verwarren met... Uh, Asher Queen, die zichzelf ook wil Asha noemt. Dan de volgende is van Anamali. Anamali, ja, met dubbel arm. Um, en die heet Urban Meta Volume 1: Relaxation Yoga Meditation. Dat is de subtitel van dit album. Nou, wil je meer informatie? Dat kan natuurlijk. De playlist voor dit programma 1220 staat klaar op piesolradio.info. Heel veel luisterplezier. This is Eric Scott.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 time, a pilgrim of the skies. The cosmic traveler has returned, brings guidance in the night, marks the time of new awakenings on our